5 uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Hele goede middag. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De koelste baan van Nederland. Hij is sinds vandaag open in het Olympisch Stadion. En de premier neemt het op voor Frans Wekers. Nu eerst het NOS-journaal met de Jong. Medewerkers van de Nationale Politie en de AIVD gaan naar de Olympische Spelen in Sochi. Ze onderhouden daar contacten met de Russische politie en inlichtingendiensten. AIVD'ers gaan in Sochi naar veiligheidsbriefings... en twee verbindingsambtenaren van de politie spelen een rol... als er problemen zijn met Nederlandse burgers in Rusland. Volgens de politie is het gebruikelijk dat bij grote sportevenementen... Nederlandse politiemensen worden meegestuurd. Hoeveel AIVD'ers er naar Rusland gaan, wil de dienst niet zeggen.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 Premier Rutte vindt de vragen die woensdag in het Kamerdebat... aan staatssecretaris Wekers werden gesteld, te gedetailleerd. Dat zei hij op vragen van journalisten over het debat... dat uiteindelijk leidde tot het opstappen van Wekers. Namelijk hoeveel, op welk moment er op welke tafel lag aan problemen. Waarmee ik niks afdoe aan de ernst van de zaak... als mensen die een zorgtoeslag moeten krijgen... of een huurtoeslag moeten krijgen, die niet krijgen. Daar geen twijfel over. Ik vond de vraag op een te gedetailleerd niveau. Maar dat is aan de Kamer. Een verdere kwalificatie aan het debat geef ik niet. De premier herhaalde dat de VVD-staatssecretaris het dossier goed beheerde... en dat de politiek meer is dan een debatwedstrijd. Maar hij erkende dat het Wekers ontbrak aan een breed draagvlak in de Kamer. Bijstandsmoeders met jonge kinderen hoeven niet te solliciteren. Dat heeft SGP-leider Van der Staaij gezegd... in een debat van het Nederlands Dagblad en andere partijen bevestigen het. Staatssecretaris Kleinsma wil de regels voor de bijstand aanscherpen... en een van de onderdelen daarvan is de verplichting... voor jonge moeders om te solliciteren. SGP en ChristenUnie zijn daar fel op tegen. In het overleg tussen coalitie- en oppositiepartijen... is nu afgesproken dat alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar... niet hoeven te solliciteren. Twee mannen uit Nieuwegein moeten samen ruim 70.000 euro aan de staat betalen. Omdat ze dat geld verdiend hebben met de handel in illegaal vuurwerk. Ook hebben ze allebei een werkstraf gekregen van 240 uur. Het tweetal van begin 20 handelde eind 2012 onder andere in mortierbommen en ander zwaar vuurwerk. Ze werden gepakt toen ze een partij zwaar knalvuurwerk afleverden aan agenten die zich voordeden als kopers. Een man uit Soest moet van de rechter herstelwerk uitvoeren aan het huis van zijn buren... nadat hij zijn deel van de twee onder kapwoning had laten afbreken. Sinds de sloop klagen de buren over lekkages en hoge stookkosten. De sloop begon twee jaar geleden omdat de man zijn hele huis wilde vernieuwen. Vanwege geldgebrek is daar echter nog altijd niets van terechtgekomen. De man moet van de rechter in Utrecht binnen een week herstelwerkzaamheden uitvoeren. Als hij dat niet doet, moet hij 500 euro per dag aan zijn buren betalen. Het weer, vanuit het westen toenemende bewolking en regen. Vooral vannacht en morgen overdag waait het flink. Vannacht in het oosten nog wat natte sneeuw, minima rond plus 2 graden. Morgen eerst regen, later droog en in het westen opklaringen. Het wordt 5 tot 8 graden. Wijnald Zwaan bij de AWB. Het is een rustige avondspits. Ja, uitermate rustig, want er staan eigenlijk nauwelijks dagelijkse files. Een paar bij Rotterdam op de A13 en de A20 en de A15, maar ook dat mag niet echt naam hebben. De N31 in het noorden van het land is wel dicht en dat is natuurlijk lastig voor het verkeer van Leeuwarden naar Drachten. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Drachten wordt omgeleid via Heerenveen over de A32 en de A7. We volgen de tenniswedstrijd in het kader van de Davis Cup tussen Tsjechië en Nederland. Het is spannend, de derde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 Duizenden etsen van Anton Heijboer zijn vals. Ik denk toch dat deze affaire hoog scoort in de top 5 van de grootste vervalsingsaffaires in Nederland in ieder geval. En daarvoor moet nu iemand zich voor de rechten verantwoorden. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Aan het begin van deze week had premier Rutte... gewoon nog een staatssecretaris van Financiën. En aan het eind van de week heeft hij een vacature. Rutte's partijgenoot Frans Wekers moest woensdagavond laat aftreden... na een debat waarin hij veel steken liet vallen. Toch stond en staat premier Rutte nog steeds achter Frans Wekers. En van hem had hij niet weggehoeven. Nee, ik vind dat hij het dossier goed beheerde. Heeft u zich vergist in Frans Wekers? Nee. Een inschattingsfout gemaakt? Maar de hele oppositie tot en met de SGP wilde hem weghebben... Waarom kwam u daar zo laat achter? Kijk, dat, dat in een debat partijen uiteindelijk hun positie bepalen... is aan die partijen. En dat Frans Wekers vervolgens op grond van het feit... dat een voldoende breed draagvlak in zijn ogen ontbrak... tot conclusies komt over zijn eigen verdere functioneer... respecteer ik. Wat ik als minister-president en als vorm van het team heb te doen... is mij af te vragen of er op die post iemand zit... die met de goede dingen bezig is. Die eh, gefocust en precies weet... hoe hij de grote problemen bij deze complexe uitvoeringsorganisatie... op orde brengt. Mijn overtuiging is dat hij de goede man op de goede plek was. Maar u was de enige dan blijkbaar nog? Nee, dat is niet zo. Nee, wie dan nog wel? Want ook de coalitiegenoot, die kwam ook van... hij moet elke week gaan rapporteren. En dan stel je hem onder curatelen. Ik vind dat de coalitiegenoot, de Partij van de Arbeid... zich in dit hele proces heel behoorlijk en netjes heeft opgesteld. Maar dat kun je toch niet eisen van een staatssecretaris... elke week op het matje komen? Ik ga niet in op iedere... Uh, ...interventie bij het debat. Maar ik vind dat de coalitiegenoot en ook Henk Nijboer... ...de woordvoerder, het voortreffelijk heeft gedaan. Dan al die mensen thuis die nog steeds wachten op die toeslagen. Wanneer krijgen ze die nu eindelijk? We zijn bezig om uh, uh, bij de Belastingdienst... Uh, ...geheel in de geest van Frans Wekers... ...de problemen verder aan te pakken. We zorgen ervoor dat zo snel mogelijk uh, de vacature vervuld wordt... Uh, en in de tussentijd kan ik u verzekeren dat uh, goede mensen bezig zijn om uh, vol focus de problemen aan te pakken. Maar kunt u garanderen dat het uh, volgende week op de rekening staat van die mensen? Garanties geef ik nooit. Over de opvolging van wekers wordt in Den Haag veel gespeculeerd, maar premier Rutte wil daar nog niet al te veel over zeggen. Nee, uh, ik, ik hoop en verwacht dat we in de loop van volgende week daar meer duidelijkheid over hebben. Minister Dijsselbloem, de baas op financiën, weet al wat voor nieuwe staatssecretaris hij wil. Iemand die een sterk analytisch vermogen combineert met politieke effectiviteit. Het is een ingewikkelde materie. Je moet het goed kunnen overzien en door gronden om het te kunnen managen. En Je moet natuurlijk het vertrouwen van de Kamer terugwinnen. Dat ze onder druk komen staan door alles wat er niet goed is gegaan. Dat moet gewoon weer terugkomen. In hoeverre bent u betrokken bij het zoeken van die staatssecretaris? Daar ben ik bij betrokken. Is er een lijstje al waar u mee aan het vergaderen bent met de premier? U lacht erbij. Ik ga er niet veel over zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt om volgende week een hele goede kandidaat te presenteren. Dus daar gaan we aan werken. <laughs> Jeroen Dijsselbloem, de minister, op zoek dus naar een nieuwe staatssecretaris. Verslag was van onze Haagse redactie Peter Blok en Marcel Bril. Gaan wij naar Tsjechië, want Tsjechië, toch een hele geduchte tegenstander, speelt tegen Nederland. Kader van de Davis Cup, tennis. Mark Brasser, de derde zet en is Hazen een beetje in vorm? Nou, Haas is uh, redelijk in vorm. Het is nog altijd een heel erg spannende openingspartij van deze ontmoeting. Haas spelen tegen Radek Stepanek. Het is 4-4 in de derde set. Beide spelers hebben allebei één set gewonnen. Haas net wel zwaar onder druk in zijn eigen service game bij 4-3. Kwam hij 40-0 achter. Drie breakpoints dus voor uh, Tsjechië. Nou, hij werkte ze allemaal weg. Toen kreeg hij nog een breakpoint tegen. Ook dat werkte niet weg en hij haalde de game uiteindelijk binnen. Ja, makkelijk gaat het niet. Uh, maar er liggen wel zeker uh, kansen voor uh, Robin Haas. Het is dus 4-4 uh, en gelijk opgaande strijd. In de derde set, het is 1-1 in sets. Transfermarkt is volop in beweging. Nigel de Jong, Ibrahim Avelay, ze worden genoemd. In Engeland is er elke uur op Sky Sport een update van de laatste Rottels. Continuing to chase Schalke forward Julian Draxler. Adel Terrap will join AC Milan on loan. Our sources believe Liverpool and Spurs are both interested in signing the Dnipro winger Jevan Konopljanka. Yes, straks de update van de Nederlandse transfermarkt. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. We hoorden het al eerder in deze uitzending. Het Openbaar Ministerie vervolgt iemand die mogelijk duizenden vervalste werken... van kunstenaar Anton Heiboer heeft verkocht... aan twee prominente heiboerhandelaren in Amsterdam. Een kwestie die inmiddels al jaren loopt. Om vast te stellen dat het werk niet door Heiboer is gemaakt... hebben het NFI en het restauratieatelier van de UV, UvA... de Universiteit van Amsterdam, samen intensief onderzoek gedaan. Justitieverslaggever Ilan Sluis kreeg in het atelier uitleg... over een van de meesterwerken... Dit is een van de werken die u heeft onderzocht. Deze is vals. Wat zien we hier precies aan? Nou, we zien, de bovenste zien we gewoon de print van voren. En hier zien we de print van achteren. En dan zie je dat overal waar je op de print veel kleur zit, is ook kleur aan de achterkant te zien. Dat is raar, want een echte gedrukte print door Heiboer is gemaakt met pigment en lijnolie. En dat zit vast, dat kan niet bewegen. Bas van Velzen, u bent restaurator. Uh, ja, we zitten hier in een, in een prachtige ruimte. Kunt u vertellen wat dit is? Ja, we zijn hier in het ateliergebouw uh, in Amsterdam. Wat helemaal gaat over behoud van cultureel erfgoed en onderzoek daarna... en het, uh, het werken en de kennisvermeerdering daaromheen. U heeft uh, zes werken van Heiboer onderzocht. Wat heeft u nou eigenlijk geconstateerd? Want u heeft ook vals werk geconstateerd... Uh, we hebben, uh, ja, een student van mij, Judith Geerts en ik... hebben uh, inderdaad naar zes werken gekeken. En daarin bleek, op hoe we ook keken, op wat voor manier we ook keken... of we naar het papier keken of naar de techniek van het druk keken... dat één printer altijd tussenuit fietste wat betreft uh, de eigenschappen. En eigenlijk dat het steeds niet klopte. Uh, het werk is naar het NFI gegaan. Wat hadden die nog toe te voegen? Uh, het NFI kijkt helemaal zonder context naar print en tekening... of naar de dingen die ze onderzoeken. En in dit geval dus die heiboer -print. En mijn onderzoek heeft alleen maar... Uh, of alleen maar heeft in ieder geval gediend... om uh, de, de officier van de justitie te laten besluiten... dat het uh, zin heeft om ook uh, door het NFI naar deze printer te laten kijken. Hier moet je kijken op het valse... daar heeft die, die man die dit geproduceerd heeft gewoon een penseel gebruikt. En die is gewoon aan het smeren gegaan, dat is ongelooflijk. Ja. Willem de Winter, kunstkenner. En uh, ja, betrokken bij de, bij de Heiboer Stichting. Hoeveel geld is er nou meegemoeid met, met zo'n hele valse partij? Nou ja, als het aantal van 4.500 stuks klopt... en de heren van de Anton Heiboer Winkel... hebben dat regelmatig in de publiciteit gebracht, dat aantal... Uh, dan gaat het om een miljoenen zwendel. En niet een paar miljoen, maar het gaat om tientallen miljoenen. Is dit dan groot of klein? Ik denk toch dat deze affaire met het werk van Heiboer... het hoogst scoort in de top 5 van de grootste vervalsingsaffaires in Nederland, in ieder geval. En wat betekent het nou, dit soort vervalsingen voor, uh, uh, nou ja, voor de reputatie van Heiboer? voor het werk van Heiboer? Dat is verschrikkelijk, dus daar waak ik ook voor. Het is ook mijn doel om die hele handel, al, al die werken waar nu, uh, waarvan blijkt dat ze niet deugen... om die ook echt letterlijk van de markt te, te krijgen. Want pas dan kan de reputatie van Heiboer herstellen... en kan het vertrouwen bij kopers weer terugkeren. En daar gaat het om. In de toekomst kan trouwens deze samenwerking bij onderzoek naar valse kunst... vaker ingezet worden. Wijnand Zwaan, je meldt je toch nog wel trouw elke keer... maar heb je ook wat te vertellen? Ja, zo heel af en toe duikt er een file op... die toch nog wel vermeldenswaard is. Want die avondspits die stelt weinig voor. Op de A2 in het zuiden, daar ging het mis richting Maastricht. Er is een ongeluk gebeurd bij Echt. Er staat drie kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Gepensioneerde ambtenaren kregen vanochtend goed nieuws. Vorig jaar werden de pensioenen verlaagd met een half procent... maar die verlaging wordt nu teruggedraaid. Het fonds staat er namelijk weer wat beter voor. Niet alle deelnemers van het pensioenfonds zijn het daar overigens mee eens. Nicola Jacobs is 24 jaar, werkt bij de overheid en hij is nu aan de lijn. Hij probeert namelijk in de deelnemersraad van het pensioenfonds te komen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want u bent niet tevreden. Wat vindt u ervan? Nou, ik ben allereerst wel heel blij dat het goed gaat met de dekkingsgraad van de pensioenen. Uh, het is altijd natuurlijk mooi nieuws dat er veel geld bij is. en ja. Het is ook terecht dat gepensioneerden die jarenlang pensioenen hebben opgebouwd... Uh, daar wat van mee profiteren natuurlijk. En nu de maar. De maar, ja. Hier is hij. Uh, nou ja, wij vinden... Kijk, uh, wat uh, er niet bij wordt verteld door het ABP... is uh, dat er sprake is van een herstelpremie. Dat is een premie van 3 Die werkenden, dus mensen die nu actief pensioen opbouwen... op dit moment uh, bijbetalen. Voor, zeg maar omdat er crisis is... en de dekkingsgraad naar een minimum is gedaald. Ja, dus u betaalt dus... eigenlijk gewoon voor de gepensioneerden. Nou ja, dat doe je sowieso, maar nu nog 3% extra Zo vanwege de crisis. Ja. Ja. En dat had u eigenlijk liever niet gezien? Nou ja, ik vind het prima om wat in te leggen. Ik bedoel, als het, als het niet goed gaat met, uh, met de economie... moet je allemaal een steentje bijdragen. Nou, nu gaat het dus weer wat beter. Uh, dan is het terecht dat de gepensioneerden weer wat meer krijgen. Maar het zou dan ook in mijn ogen logisch zijn... dat je dan ook de werkenden wat ontlast en zegt... hé, hey, uh, jullie betalen nu 3%. Uh, nou dan verlagen we dat ook wat. En ja. dan doen we die, verlaging voor, of die verhoging voor die gepensioneerden... die doen we dan wat lager. Ja, het had maar, meer in evenwicht gemoeten eigenlijk. Euh, nou, bijvoorbeeld. Maar in ieder geval... dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Had er gewoon een transparant debat over moeten plaatsvinden. En wat het ABP nu doet, is gewoon zeggen... oh, de gepensioneerden... Dat vinden we zo erg, die korting. Die draaien we weer terug. Ja, maar u zegt uh, maar het, maar berch, mag ik even u onderbreken? Want een transparant ja. uh, debat, zegt u, uh, dat vindt toch ook altijd plaats? Er is toch bij elke pensioenfonds een deelnemersraad... oftewel waar iedereen uh, zijn zegje mag doen? Ja, dat klopt. Uh, die wordt op dit moment gevuld door alleen vakbonden. Nou, de vakbonden uh, die bestaan gechargeerd gezegd uh, uit uh, 50-plussers... Uh, over het algemeen mannen die hoog opgeleid zijn... Uh, en die toch wel een wat eenzijdig belang uh, van de zaak belichten. En nou is het gelukkig zo dat er binnenkort uh, vrije pensioenverkiezingen komen. Dus dat wil zeggen dat er een deelnemersraad komt met niet alleen vakbonden. Daar sta ik dus ook kandidaat voor. Uh, en ik hoop dat dat wel wat verbetering gaat brengen ja. Ja maar dit besluit kan niet meer teruggedraaid worden of wel? Uh, nou op dit moment niet nee dat lijkt me ook. Ja, nee, maar voor volgend jaar is dat uw actiepunt. En u bent ontevreden nou, van... niet per se je terugdraaien, maar... Nee, maar wel nou, dat er meer evenwicht komt. Laat ik het zo nou, uh, samenvatten. Ja. ja, nee, dat heb ik goed begrepen. Uh, meneer Jacobs, ik uh, dank u wel voor uw toelichting. Goeiedag, ja, graag gedaan. Goedendag. De coolste baan van Nederland hebben we het over. Dat is de schaatsbaan. Die is aangelegd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Eind februari rijden de topschaatsers daar het Nederlands kampioenschap. En voor die tijd kunnen de recreanten zich uitleven op het ijs. Opening is later vanavond de officiële opening. Maar onze verslaggever Edwin Cornelissen die ging vandaag op de dag alvast even kijken. Het valt meteen al op. Bij binnenkomst in het Olympisch Stadion. We zitten meteen in schaatssferen. Koen Hermans van House of Sport. De initiatiefnemer van deze ijsbaan. Want we zien op de grote schermen in de corridor. Ja, de, beelden, de historische beelden voorbij komen. Ja dat is juist. We hebben geprobeerd de historie van het schaatsen in de tijd van nu te plaatsen. Nou, de historie met het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die hadden we al. En wij proberen dus door deze beelden en door al die mooie schaatsgeschiedenis hier bijeen te brengen. De promotie voor de schaatspoort een extra impuls te geven. Nou, laten we dan even door de poort heen lopen. Ik zie daar uh, de zwart-wit foto's van al die schaatshelden van Willeer. Yvonne van Gennep, Heinvergeer, Rintje Ritsma. Uh, en dan komen we terecht uh, in het Olympisch Stadion. Daar waar de baan is aangelegd. Het is nu stil op het ijs, hè, want uh, vanavond is de officiële opening. Eerder vandaag waren er wel kinderen op het ijs begrepen. Ja, we hadden 3000 uh, kinderen vanuit het coolste schoolreisje vanuit heel Nederland hier op het ijs. Nou, dat gaf bijna net zoveel herrie als wat u nu hoort op de achtergrond... Uh,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 En op het ijs. Dat is natuurlijk eigenlijk een dubbel gevoel. Ja, geweldig, echt. De grote vraag is natuurlijk, hoe is het ijs? Okay. Moet er moet wel wat gebeuren, volgens mij. Ja. Volgens mij moeten het, het nog wel redelijk hard de slag. wat voelt of... u op dat ijs? Beetje, een beetje hobbelig, beetje okay. hobbelig. Ja. Maar ja, dat heb je altijd natuurlijk. Dit, een, een, een, een ijsbaan in de open lucht is altijd een, wat... meer het gevoel van natuurreis dan, uh, dan in de Heerenveen bijvoorbeeld. Dan is het gewoon uh, spe, spek in spek gehad. Maar ja, volgens mij ligt er een goede ijsmat. Ik heb een baanrecord hier te pakken. Je hebt wel een baanrecord te pakken? En wat is het baanrecord? Nou, uh, 500 meter, de exacte tijd weet ik niet eens precies. Maar het is de eerste die gereden is. En ik heb hem gewonnen. Dus... Hij had 1,23,47. Nou, daar word je geen Olympisch kampioen en mee. Ja, geen reed mee beschermers. Oh, okay. Hoeveel mensen hopen jullie hier te ontvangen de komende weken? Nou, we denken aan vrije schaatsen. Denken wij ongeveer 100.000 tot 110.000 mensen hier een, een plek te kunnen geven. Wij schaatsen in vier shifts per dag. Dus de bezoeker kan zelf aangeven welke shift die wil komen. Zodat we gereguleerd toegang kunnen bieden. En dan hopen wij uiteraard bij de uh, KPM Marathon Cup en uh, de NK Round en de NK uh, uh, Sprint. Hopen wij volle tribunes. En als er volle tribunes zijn, dan zitten er 13.000 mensen in het Olympisch Stadion. Ik denk, ik denk dat het een beetje kan vergelijken met de Elstede gevoel hier. Okay. Ja, ik denk dat iedereen heel erg uh, uh, enthousiast is, uh, uitbundig en wil gewoon. Ja, ieder, je ziet het ook, hè? mijn collega's zijn allemaal te poven om te gaan schaatsen. En het baanrecord is dus 1,23,47. En volgens mij, als je dan tegen die jongens van Mulders print, word je drie keer gedubbeld. Goed, de reportage was van Edwin Cornelissen. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Woman out the country Now I find you Longing and in your soft tempered, dear Joe Cocker, Delta Lady was dat. Sport. Het is de laatste dag van de transfermarkt in het voetbal. Nog een paar uur te gaan. En als we kijken op de site van nos.nl, daar houden we het allemaal bij. En daar zie je bijvoorbeeld dat AFC Wimbledon... die spelen erg laag, ergens in Engeland... maar er is een beetje de meligheid toegeslagen, hoor. A car just parked outside. It belongs to a player... he is probably in our price range. Je ziet namelijk een heel goedkope auto daar zo geparkeerd staan. Het allerlaatste nieuws wat wij hebben in ieder geval... is dat Goethe Eagles vanochtend een akkoord bereikte... met doelman Stefan Andersson. Dat staat allemaal te lezen op de site. Jan Herman de Bruin is hoofdredacteur van Voetbalblad 11. Goedemiddag, jullie hebben ook allemaal dat soort blogs. Is het uh, druk trouwens op de laatste dag? Zeker, het is echt uh, alle hens aan dek op zo'n laatste dag. De, de, de laatste dag van augustus en de laatste dag van januari... zijn echt notorieus uh, ontzettend drukke dagen. Iedereen die kan werken zit bij ons op dit moment te werken. En dat blijven ze doen. Tot twaalf uur vanavond. Ja, ik noemde net uh, Goat Eagles. Ja, die hadden een keeper natuurlijk nodig. Want uh, hun keeper is teruggehaald door Vitesse. Maar ja. hoe actief verder zijn uh, de Nederlandse clubs? Nou, niet, niet verschrikkelijk veel. Je ziet eraan dat het Nederlands voetbal gewoon weinig geld heeft. He, gisteren had de KVB wel een rapport... dat het allemaal tot steeds nog allemaal wat aan het gezonder worden is. En dat wil ook zeggen dat mensen hun gezond verstand gebruiken. De enige club die daar echt een beetje uitspreekt... dat is FC Utrecht. Die hebben, he, vier, ze, hè? Ja, vier en, en, en ook een aantal best hele, hele goede... Frans van Sömer heeft daar natuurlijk uh, gesaneerd... zal ik maar zeggen, vorige week om, of twee weken geleden. Alle schulden vrijgegeven ge, weer. Dus FC Utrecht is weer gezond. En dan kunnen ze wat doen, moeten ook wel. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind... dat ze geen geweldige selectie hadden. Maar wat ze nu gedaan hebben is echt, uh, echt, echt bijzonder. Ja, uh, maar Frans ze mogen nog niet allemaal uh, trouwens spelen komende zondag. Nee, Ajax. dat zal allemaal wel, uh, wel, wel, wel duren. En dan moet allemaal papier in orde worden, ah, ja. worden gemaakt. Maar bijvoorbeeld Gallardo dat is een jongen van 20 jaar... een middenvelder, die komt uit de Jeugd van FC Barcelona... Ja, dat is nou echt een, een, een speler waarvan je kan zeggen... dat hij in de Nederlandse competitie best eens een keer... heel goed uit de, uit de bus zou kunnen komen. Koevermans eh, heeft zelfs voor het Nederland zelf toch gespeeld De Nederlandse spits eh, speelde de laatste tijd in Toronto. En ja daar hopen ze van dat in, in geval van nood bij een, bij een achterstand... of als er een wedstrijd wordt, wordt opengebroken, dat hij wat kan doen. Nou, dat zou best kunnen. Het is geen geweldige speler voor een, voor een heel, uh, hele wedstrijd. Maar incidenteel ja. kan het toch wat worden. Ja goed, zij hebben toegeslagen. Trouwens, uh, is het om middernacht echt afgelopen? Het is niet zo. Dat in Rusland of zo het ja, nog een ja, paar zaken is. Die houden zich aan, <laughs> weet ik ook, met Olympische Spelen, ja. geen wet geregeld, Dus die doen het anders. Daar blijft het uh, wat langer over. Maar inderdaad, wat bij ons twaalf uur is, is in Engeland, dus elf uur s avonds En dan gaat daar keurig de transfermarkt dicht. Ja. Het is uh, Zwitserse tijd, zullen we maar zeggen. Oké, okay, je noemt al Engeland. Ja, daar uh, kijk je natuurlijk uh, vooral naar. Uh, wordt er ja. met geld uh, gesmeten? Wat, wat zijn mm, daar de opmerkelijke? Uh, gesmeten. Ja, in, in ja, vergelijking okay. met Nederland altijd wel. Wat ineens opvalt is dat Chelsea weer, weer wakker geworden is. Je zou toch zeggen dat die zo langzamerhand wel genoeg spelers hebben. Maar dat, dat is niet zo. Ze hebben voor 15 miljoen euro er straks een, een, een speler gehad van Saint-Étienne. En ze zijn nog bezig met, eh, en dan de, de wildste verhalen, om, om zich misschien nog wel te versterken en als spelers ruilen. En in het geval van Chelsea, want iedereen weet natuurlijk, met het geld van Abram daar kan je wel wat, wat, wat lospeuteren. Dus dan gaat het altijd direct om 10, 15, 20 miljoen euro. Dus. Dus dat is uh, enorm veel geld. Chelsea doet in zijn eentje veel meer dan alle Nederlandse clubs bij elkaar. Ja. En maar andere clubs in, in Engeland? Manchester United, Arsenal, Liverpool? Nee, Manchester United heeft gezegd, we doen niks. Liverpool doet ook niks. Dat, dat, is, dat is duidelijk. Arsenal is nog wel bezig. Die hebben een Zweedse international Kim Kallström, die speelde in Rusland. Die zijn ze nu aan het keuren en die is misschien op tijd uh, klaar. Een club die wel veel doet is, is, Tottenham, uh, is het Fulham van René Meudesteen. Die hebben Holtby al gehaald, een in Deense International, van, uh, geleend van Tottenham. En daarnet ene Konstantinos Mitrogoulou. Je zal er niet van gehoord hebben, maar het is de Griekse topscorer. Bekende, hij speelt bij Olympiakos <laughs> Piraeus en daar zijn ze heel erg treurig dat hij weg is. Goed, er <laughs> gebeurt nog het een en ander. En uh, we zitten er bovenop, jij zit er bovenop. En... Uh, uh, nou ja, dan horen we zo rond twaalf uur wat er allemaal is gebeurd. Dankjewel, Jan Hermen de Bruijn. Gaan wij nog eventjes naar het tennis. Want de wedstrijd hazer Stepanek, oftewel Nederland tegen Tsjechië. Die derde zet, ik hoor een beetje stilte. Mark, wat is er aan de hand? Die derde set is uh, nog altijd bezig. Het is 6-6. Uh, we gaan beginnen aan een uh, tiebreak. Ah. Robin Hazen serveerde net bij een stand van 6-5. Kwam 40-0 achter op eigen service. Drie setpoints waren er daar voor Tsjechië, Voor uh, Radek Stepanek. Ja, dat zagen we ook al bij de stand van 4-3. Ook toen Haas 40-0 achter op eigen service. Maar in beide games uh, haalde hij de game uiteindelijk toch nog binnen. Hij heeft er dus een tiebreak van gemaakt. En in die tiebreak wordt nu het, het eerste punt gespeeld. Het is uh, ongemeen spannend. Misschien wel een uh, cruciale derde set. Wie deze wint komt er 2-1 voor in sets. Dat kan belangrijk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 Medewerkers van de nationale politie en de AIVD gaan naar de Olympische Spelen in Sochi. Ze onderhouden daar onder meer contact met de Russische politie en inlichtingendiensten. Premier Rutte vindt de vragen die woensdag in het Kamerdebat aan staatssecretaris Wekers werden gesteld te gedetailleerd. Zei hij op vragen van journalisten over het debat dat uiteindelijk leidde tot het opstappen van Wekers. Rutte erkende dat het de staatssecretaris ontbrak aan een breed draagvlak in de Kamer. Twee mannen uit Nieuwegein moeten samen ruim 70.000 euro aan de staat betalen... omdat ze dat geld verdiend hebben met de handel in illegaal vuurwerk. Ze kregen allebei ook een werkstraf van 240 uur. De twee werden eind 2012 gepakt... toen ze een partij zwaar knalvuurwerk afleverde aan agenten... die zich voordeden als kopers. En een man uit Soest moet van de rechter het huis van zijn buren repareren... omdat hij zijn deel van de twee ondereen kapwoningen heeft laten afbreken. Sinds die sloop klagen de buren over lekkages en hoge stookkosten. De sloop begon. Twee jaar geleden, omdat de man zijn hele huis wilde vernieuwen. Vanwege geldgebrek is daar echter nog altijd niets van terechtgekomen. Dat is het nieuws op dit moment. Willemijn Hoerberg zit ook hier in de studio. Willemijn, het is het eind van de maand, hè? de 31ste. Laten we eens een keer een balans op gaan maken. Wat voor maand was januari? Nou, het meest opvallende is toch wel, nou ja, niet heel verrassend, denk ik, de temperatuur ja. uh, geweest. Want normaal zou die over januari gemiddeld op 3,1 graden uh, moeten liggen. Nu zat hij op 5,6. Dus dat is toch echt wel wat zachter verschil, uh, dan we geweest, uh, gewend zijn. Maar, nou te kijken, we hoeven niet heel ver terug in de tijd om nog een maand, te vinden, nog een maand januari te vinden die warmer was. Dan was in januari 2008 bijvoorbeeld al het geval. Was het was 6,5 graden zelfs. En nat? Uh, dus, uh, ja, het is ook... Uh, Iets minder neerslag gevallen. Niet uh, drastisch veel hoor. 73 is normaal en wij zaten op uh, 63. En de verschillen waren uh, nogal vrij groot: 102 mm. Nee, voor de neerslag. Voor de neerslag, ja. Ja, nee, 102 mm viel er in Valkenburg in het westen van het land. Maar El en Limburg bijvoorbeeld bleef het eigenlijk heel erg droog. Want er werd er maar 28 mm genoteerd in een hele maand. Wel opmerkelijk. Ja, ja. en sommige neerslag viel natuurlijk in de vorm van sneeuw. Vooral in het uh, noordoosten, of eigenlijk alleen in het noordoosten. En daar lag uh, lokaal zo'n 14 centimeter. Maar ja. dat was ook zo weer veel. Uh, het was zo weer, was voor weer voor... voorbij, hoewel het maar een paar ja. dagen geleden uh, is. Uh, maar wat gaan we krijgen voor weer? Uh, want we gaan nu naar februari, maar vooral naar het weekend. Nou, dit we krijgen nu te maken of we hebben nu te maken met een hele zone met bewolking die over ons land gaat schuiven, die ook steeds dikker wordt. En. Um denk aan het eind van de avond, en in elk geval vannacht, gaat er regen uitvallen. En Lokaal kan dat echt wel flink hoeveelheden opleveren. Misschien dat in het noordoosten die neerslag in eerste instantie in de vorm van wat natte sneeuw valt. Maar later gaat het ook daar regenen. En morgen trekt dat neerslaggebied dan in de ochtend richting het oosten weg. Daarachter volgen dan wat losse buien. Dus ja, dan heb je wel kans op wat droger weer in elk geval. En ik denk dat er de morgen de bewolking overheerst. Dat pas later op de dag de zon er een beetje tevoorschijn gaat komen. Het wordt morgen een graad of zeven en er is heel veel wind. En daarna gaan we een periode in waarbij het wat droger is en ook wat zonniger. Het blijft overdag een graad of zeven en s'nachts in eerste instantie lichte vorst. Hou ons daar dan vast. Dankjewel ja, goed. Willemijn. Goed weekend. Ja, de verkeersinformatie, Spits In het zuiden van het land zien we wat problemen op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en roosteren drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Maar ja, het weer zit verder erg mee. Dus vandaar dat er maar weinig echt serieuze files ontstaan. In het noorden van het land is de N31. Leeuwarden richting Drachten voorlopig nog dicht. Uh, tot vanavond negen uur tussen de aansluiting met de A32 en Garijp. Er ging daar een vrachtwagen op zijn kant. En die wordt uh, ja, de komende uren dus geborgen omrijden. Dat kan via Heerenveen over de A32 en de A7. Zo direct hoort u collega Robert Bas. Niet te weten kwam dat medewerkers van de AIVD en de politie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 Medewerkers van de Nederlandse politie en de inlichtingendienst... Die zijn aanwezig bij de Olympische Spelen in het Russische Sochi. Jusici specialist van de NOS, Robert Bas. Uh, Robert, wat, wat gaan ze daar nou doen? Mensen gaan daar met name heen om contacten te leggen met de Russische politie. Voor het geval dat bijvoorbeeld de Nederlandse supporters in een probleem komen. En dat zien we vaker bij grote evenementen in het buitenland. De AIVD'ers gaan erheen heen om de contacten te leggen met de inlichtingendiensten. En die worden ook betrokken bij de dagelijkse veiligheidsbrieven die straks zullen gaan komen. Dus die werken ook nauw samen met de Russische geheime dienst. Ja, verwachten ze dan dat er vanuit Nederland op een of andere manier terreuraanslagen komen? Nou ja, niet vanuit Nederland, maar we hebben natuurlijk gezien de laatste weken in december aanslagen in Volgograd. Dat ligt weliswaar op zo'n 700 kilometer van Sochi af. Maar dat is, in Russische begrippen is dat niet heel ver weg. Er uh, zijn allerlei extremistische groeperingen, moslim-extremistische groeperingen, die hebben aangekondigd dat ze aanslagen zullen gaan plegen rond de Olympische Spelen. Nou, Sochi ligt natuurlijk ook in een gebied waar nogal wat onrust is. Al enkele decennia. Uh, uh, radicale moslim-extremisten die afleiding willen van Rusland. En die zullen ongetwijfeld gaan proberen om daar toch hun statement te maken. Ja, hoeveel en... mensen gaan dat... Trouwens, hoeveel politiemensen en hoeveel mensen van de AIVD gaan er? Wat we weten is dat er van de politie gaan er in ieder geval twee liaison, zoals ze mooi noemen, verbindingsambtenaren. Um, en of er ook nog andere politiemensen gaan, dat weet ik. Op dit moment dit was al heel erg lastig om dit uit te zoeken. Uh, van de AIVD willen ze dus alleen maar bevestigen dat er inderdaad medewerkers van de AIVD daar ter plekke zullen zijn. In het kader van de veiligheid van de Nederlandse en buitenlandse atleten en supporters. Maar hoeveel mensen het gaat, dat willen ze dus niet vertellen. Ja, gebeurde dit trouwens bij eerder Olympische Spelen ook? Nou, we hebben natuurlijk wel gezien dat uh, bij grote uh, voetbalevenementen waar politiemensen aanwezig zijn, maar dat is meer in het kader van, stel je voor dat Nederlandse supporters uh, overlast gaan veroorzaken, dat de AFD hebben we al voor het eerst gehoord met de speler in Londen toen er ook al... Een lichte terreurdreiging was, allerlei mensen kondigden allerlei acties aan. Toen hebben we ook duidelijk gemerkt dat er een hele nauwe samenwerking was. Tussen MI5, de, de Engelse, de Britse geheime dienst en AIVD. Uh, bijzonder. In dit geval is natuurlijk dat de AIVD nu samenwerkt met de FSB. Dat zijn de opvolgers van de beruchte KGB, de notoire tegenstanders van de geheime dienst in het Westen. Ja, want dat is het bijzondere daar. dat we opeens met de voormalige vijanden, maar dan praat ik misschien wel uit de tijd van de Koude Oorlog. maar opeens gaan samenwerken. Want dat is het toch? Zo toch... Nou ja, nog steeds zijn de Russen natuurlijk de ene grootste spionnen in Nederland. We hebben de laatste jaren diverse affaires gehad van mensen die omgekocht waren door de Russische geheime dienst. Dus dat, die tegenstelling is er nog steeds. Alleen in dit geval is er beleidelijk ook wel een gemeenschappelijk belang. En dat is namelijk voorkomen dat de aanslagen plaatsvinden. Ja, doen ze dat trouwens met meer landen? Is de AIVD een uitzondering? Nee, hoor. van andere landen weten we eigenlijk nog veel meer. De Amerikanen zitten er met heel veel uh, intelligence medewerkers, zoals ze het mooi heten. hebben ook een aantal marineschepen voor de kust liggen met een evacuatieplan. Voor als er iets groots gebeurt dat de Amerikaanse atleten geëvacueerd kunnen worden. We weten dat uh, de Fransen hebben van de week uh, bevestigd dat van hun anti-terror-eenheid ook enkele leden meegaan. De Noor hebben het al verteld. Uh, dit is eigenlijk uh, vrij laat en... De vraag is ook of we alles al weten natuurlijk. Ja. Robert Bas, dit weten we in ieder geval wel. Dankzij jou. Dankjewel. De Davis Cup dan. Mark Brasser. Nederland tegen Tsjechië. Of omgekeerd Tsjechië tegen Nederland. De tiebreak. Hoe gaat het? Ja, die tiebreak is afgelopen en je hoort het misschien al een beetje aan mijn stem. Hij is niet gewonnen door Robin Haas. Hij verloor de tiebreak met 7-4. moet gezegd dat het een goede tiebreak was van Radek Stepenek. Die in die tiebreak eigenlijk zo speelde zoals we hem in de partij hadden verwacht. Heel aanvallend. Hij zette de drukkeren volop. Hij kwam vanuit de rally vaak naar het net. Haalde daar heel veel punten mee binnen. Ja, Haas had geen antwoord op dat aanvallende spel van de Tsjech. Hij ging wat forceren, maakte wat foutjes en verloor daardoor dus de... Tiebreak met uh, 7-4. H is even van de baan geweest. Komt nu teruglopen samen met Jan Siemerink. De Chess Arena hier in Ostrava. Komt hij uh, weer binnen. Ja, het Nederlandse publiek, zo'n 250 man ook. Wat, wat stil, ook wat uh, ja, bedroefd kun je zeggen. Belangrijk, uh, belangrijke derde set gaat dus naar Tsjechië. De Tsjechen leiden met 2-1. Maar goed, het is een best of 5. Het NOS Radio 1-journaal. Het is de grootste de meest efficiënte energiecentrale op Biomassa van de Benelux. Die van Eneco op het industriepark bij Del zeil Vanmiddag werd die geopend door de Groningse gedeputeerde Yvonne van Maastricht. De centrale waar zo'n 30 mensen werken... wekt groene stroom op voor ongeveer 120.000 huishoudens. Dit is het geluid van de stoom die naar buiten gespoten wordt... door een relatief klein pijpje aan de zijkant van de nieuwe energiecentrale... hier in... Het industrieterrein delft Farmsum om precies te zijn. Naast de fabriek van Aldel, die is heel stil, want die is failliet gegaan een paar weken geleden. En deze centrale wordt dus geopend vandaag. Naast het gebouw waar de energie wordt opgewekt liggen grote hopen houtsnippers. Er staat een shovel bij die ze natuurlijk nodig hebben om de houtsnippers uiteindelijk te kunnen verbranden. Het ziet er heel chemisch uit, witte rookwolken gaan de lucht in. Maar dit is dan toch de eerste biomassa centrale in Nederland die helemaal en alleen maar op biomassa draait. Al die witte rook, dat is even de opstartfase. Dan moeten we een stuk van ons stoop kwijt om de installatie aan de gang te brengen. Dus we hebben even die pluim, die houdt straks op. En dan is het weer een normaal bedrijf. Eigenlijk een prachtig moment om ons, jullie onze centrale te laten zien. Dynamische kan niet. Dan gaan we naar binnen, neem ik aan. Goed zo, neem even de route. En dan eenmaal binnen sta je in een woud van glimmende buizen, silo's. Hier en daar wat draaien de motoren. Je kan duidelijk zien dat het een nieuwe fabriek is. Maar wat je niet ziet, dat zijn de houtsnippers die van buiten worden aangevoerd. Die gaan allemaal door die buis heen. Maar je hoort ze wel heel mooi vallen in de verbrandingsoven. Anton Bezares, u bent plantmanager. U moet hier de fabriek dus letterlijk draaiende houden. Wat maakt deze biomassa-centrale nou zo bijzonder? Uh, wat hem bijzonder maakt is dat het een biomassa-centrale is. Er zijn er niet heel erg veel van. Het is daarmee ook nog een keer de grootste en de meest efficiënte van de Benelux. En daar zijn we heel trots op, omdat we daarmee in staat zijn om in vergelijking met andere centrales zoveel mogelijk energie uit het hout te halen. En daarmee zo duurzaam mogelijk uh, ...energieopwekking kunnen verzorgen. Ik heb dat hout buiten zien liggen, hè, in grote hoop. Het zijn eigenlijk houtsnippers. Nou moeten die aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn ook uh, milieuorganisaties die zeggen... ...ja maar uh, hout bijvoorbeeld uit Amerika... ...dat is niet gecertificeerd. Hoe controleer je dat dat uh, duurzaam hout is? Dat het niet te koste gaat van het milieu? Uh, wij hebben daar uh, een hele strenge normering voor. Dat is een nta normering En daarmee kunnen wij de hele cyclus... ...vanaf de productie, het logistieke transport... ...en uiteindelijk uh, de eindbestemming van het hout... ...compleet volgen... Uh, en het is in alle fases aantoonbaar dat het aan de gestelde eisen, kwalitatieve eisen, voldoet. Maar het is wel duurder hè, dan gewoon met kolen bijvoorbeeld uh, uh, energie op te wekken. Ja, dat klopt. Het is, uh, qua brandstof uh, in combinatie met het rendement is het in principe een uh, verhoudingsgewijs dure manier uh, om uh, op een gezonde manier, bedrijfseconomische manier, energie op te wekken. U krijgt uh, zeg maar 10 cent per kilowattuur subsidie. Waarom is dit dan de toekomst? Hè, wat dan al dat gezegd wordt, want ja. Het moet toch met subsidie allemaal plaatsvinden. Het gaat de overheid en dus ons gewoon allemaal geld kosten. Ik denk dat het ons uiteindelijk geld op gaat leveren, omdat de weg terug zijn we al lang voorbij. De fossiele brandstoffen raken op, en ik denk dat dit soort initiatieven, of ik denk ik weet het zeker bijna, dat dit soort initiatieven noodzakelijk zijn om die transitie met elkaar gestalte te geven, een vorm en inhoud te geven. En dit soort ontwikkelingen zijn daarbij van cruciaal belang. Bijdrage was van Rinkkamer. Drie jaar lang heeft een 67-jarige man dood in zijn huis gelegen in Amsterdam. Politie vond het levenloze lichaam dinsdag in zijn woning... in het Amsterdamse Betondorp, na klachten over stankoverlast. Pim de Ruiter is van woningcorporatie Stadgenoot. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, hoe heeft het kunnen gebeuren? Mensen hebben in, uh, in de grote stad uh, soms niet zoveel contact met elkaar. Meneer is drie jaar geleden overleden en daarnaast... Uh, geen contact meer met de buren of met iemand anders geweest. Ook wij hebben uh, geen contact meer met hen uh, gehad. Ja, want de huur wordt waarschijnlijk automatisch overgemaakt. Precies. Met de automatische incasso. En u moet zich voorstellen, wij hebben veel woningen in de stad. 32.000. De meeste huurders van ons, 90%, hebben we eigenlijk heel weinig mee te maken. Eén keer per jaar een, uh, een, een kraan die gerepareerd moet worden. Nou ja, dat zijn natuurlijk uh, wel de contactmomenten als er onderhoud moet worden gepleegd. Zeker. We hebben voor het laatst uh, in 2009 contact met deze meneer gehad in oktober. Maar het is niet 2009, zo dat er uh, 2011, een, een nieuwe keuken ingezet moest worden... of een, uh, een, een, een hoog rendementketel moest worden vervangen? Tussen 2009 en 2011 is de renovatie dan een heel complex plaatsgevonden. Toen hebben we ook contact met deze meneer gehad. En dat is voor het laatst geweest. Ja. Hij zou binnenkort weer aan de beurt zijn gekomen, omdat we bezig zijn alle uh, gijzers en gaskachels uh, door HR-ketels te vervangen. En daar zijn mensen verplicht om mee te doen. Ja. Maar helaas is dat te laat gekomen voor meneer. Ja, maar er waren ook klachten van buurtbewoners over stankoverlast. Het begrepen, maar wij hebben geen uh, klachten daarover binnengekregen bij Stadgenoot. Ik heb het systeem uh, gecheckt en... Uh, dat wordt hier goed bijgehouden. Dus het zou kunnen dat mensen bij de, bij de gemeente of bij de politie hebben geklaagd. Maar niet bij de woningcorporatie. Ja, dat wordt dan niet automatisch aan elkaar gekoppeld, begrijp ik. Betondorp. Um, ja, we kennen het Betondorp. Uh, vooral als uh, de buurt van Johan Cruijff ooit is opgegroeid. Maar wat is er tegenwoordig voor buurt? Nou, de naam zegt het al. Hè. Het Betondorp. Het heeft een dorpskarakter uh, in de grote stad. Dus het is juist een buurt van een goede sociale cohesie is Waar mensen elkaar gedag zeggen op straat. En mensen ook bij elkaar een beetje een oogje in het zeil houden. Hm. dat is des te droeviger dat het hier uh, heeft kunnen plaatsvinden. En dat toch ook de uh, ja, de grote stad uh, blijkt te zijn. De anonimiteit, van mensen toch soms met hun ruggen naar elkaar toe leven. Uh, dat is ook hier aan de hand. En... Maar verder is het eigenlijk een hele gezellige, uh, uh, leuke buurt. Ja, alleen dit hebben ze even gemist om het zomaar uh, plastisch uit te drukken. Maakt, maakt u uh, als woningcorporatie dat nu vaker meer mee? Ja, het gebeurt. We hebben anderhalf jaar geleden uh, iets vergelijkbaars gehad in de Diamantbuurt. Dat is een andere buurt in Zuid, in uh, Amsterdam. Waar ook iemand uh, vier jaar lang uh, onopgemerkt uh, ja, overleden is. Uh, en, en later pas door de politie is aangetroffen. Ja, maar het blijft altijd heel vervelend als iemand drie jaar lang dood heeft gelegen. Meneer De Ruiter, ik dank u wel voor het gesprek. Pim De Ruiter van de woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. Bij de AWB is Wijnand Zwaan. Wijnand, kunnen we de avondspits voor gesloten verklaren? Ja, hij is niet eens geopend. De, nee, de, <laughs> wel weer zo. Precies, de N31 Leeuwarden richting Drachten. Dat is eigenlijk het enige belangrijke nieuwsfeit. Die blijft dicht tussen de aansluiting met de A32 en Garijp door een gekantelde vrachtwagen met zand. Omrijden moet dus via de A32. Verder zien we nog wat drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Nu voorknopend ter Brechtseplein 5 kilometer. Er is daar zojuist een aanrijding geweest. De linkerrijstrook is dicht. We gaan het hebben over een bijzondere vondst in Utrecht. Want archeologen hebben tijdens de verbouwing van een oud-universiteitsgebouw... grafkelders gevonden, met daarin een aantal skeletten. Verslaggever Colette van Une, die kon vanmiddag een kijkje nemen in die grafkelders. Het is open dag onder de universiteit. Vroeger was hier een klooster. En waar ik tegenaan kijk, net wakker is de oude kloostermuur. Je kijkt aan tegen de muur... Uh, van 1246 van de kerk van het Minderboenen klooster. Toen wie was, woonde hier was eigenlijk? bedelorde. En uh, dat was, ze, ze, ze leefde tussen het volk. Ze moesten ook van het volk leven. Deze opgraving is niet zomaar een opgraving, hè? Het is niet iets wat je dagelijks vindt. Uh, ik mag blij zijn, denk ik, dat ik dit in mijn carrière meemaak. Een man is dit, hè? En die andere is een vrouw. Ja. Um, man hier links, uh, volwassen man. Uh, hij is door de specialisten al een beetje bekeken. We gaan ze maandag bergen en dan wordt er verder onderzoek geple ge gepleegd. Uh, volwassen man, wat we zien, is dat hij een uh, vergroeid bot heeft bij zijn uh, gebit. En uh, rechts hebben we, die vonden we eigenlijk als allerlaatste. En uh, ook meest uh, bijzondere uh, is een vrouw, een volwassen vrouw. Leeftijd weet ik ook nog niet. En terwijl we daar bezig waren, zei een van mijn collega's, Goh, het lijkt wel alsof ik hier een kinderbordje heb. En toen zijn we goed gaan kijken. En inderdaad, er ligt een schedeltje wat we vooralsnog hebben. En een, een, een armpje van een foetus. En mogelijk um, ja, mis, miskraam of nou ja, een kindje van zes uh, tot negen maanden oud. Toen u hier begon te graven, had u toen gedacht dat u dit zou vinden? Nee, in zoverre niet. Want we waren eigenlijk klaar. En nou ja, toen opeens, van het een naar het ander, kregen we dit omdat wij daar toevallig een demonstratie hadden... liepen we daar weer rond in dat gebouw. En uh, zei ik tegen die mensen die daar gegraven hadden... van kom, we gaan even kijken. En we gingen naar kijken en toen zei die jongen van mij... die zei, nou, uh, ze zijn toch iets dieper gegaan... dan toen ik het achtergelaten heb. En toen we eens goed keken, zagen we twee bakstenen. En toen dacht ik van, nou, dat moeten grafkeldertjes zijn... En nou ja, we hebben het vrijgelegd. En van het een kwam het ander. En dan hebben we nu twee grafkeltjes. Ja, okay. ja, ik dacht, dit is raak. En dat is dus puur geluk. Want als u daar Toen niet ook. toevallig een week later nog was gekomen. dan hadden was het we nu niets... weg geweest. Ja, hadden we niks gezien. Nou, dan was het niet weg geweest, maar dan hadden we niks gezien. Nee, Dan was er gewoon beton opgestort. Ja. Ja. Verslag even: Colette van de maakte de bijdrage. En dit is Vance Joy, Australische singer-songwriter. Het komt uit 2013. Vorig jaar dus Riptide. Mouden Get a pretty girl ...to Fans Joy Riptide was dat. Na tien dagen van praten lijken de vredesbesprekingen over Syrië... ...in Zwitserland bar weinig te hebben opgeleverd. Toch ziet de speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi, een lichtpuntje. During our discussions, I observed a little bit of common ground... Ik bespeurde iets van consensus. Misschien wel meer dan beide partijen realiseren of willen erkennen. Dat zegt Brahimi. Midden-Oosten correspondent Sander van Horen. Sander, uh, Brahimi heeft het dus over iets als consensus. Is deze man gewoon een artsoptimist of moeten we dat ergens op baseren? Ja, hij wordt er natuurlijk wel voor betaald om optimistisch te zijn. Als hij het niet is, hoe kun je dat dan van die partijen verwachten... die aan tafel zitten? Maar ja, wat hij, zei, wat hij dan gemeenschappelijk gevonden heeft... dat is dat beide partijen willen dat Syrië democratisch wordt. Dat het niet opgedeeld wordt, maar één land blijft. Dat er een einde moet komen. Ja, je kunt er moeilijk op tegen zijn aan het leed van de bevolking. Een eind aan het geweld. En vonden ook beide partijen een eind aan het terrorisme. Maar ja... Bij dat laatste, wat is dan terrorisme? Daar uh, zie je de verschillen meteen weer naar boven komen natuurlijk. Ja, Maar als je dit dan hebt geconstateerd als onderhandelaar... wat moet je dan verder... Verder praten. En dat, dat heeft hij. Ik bedoel, daar kun je optimistisch of pessimistisch over zijn. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze al die tijd uh, aan tafel zijn blijven zitten. Aan dezelfde tafel zelfs. Dat ze gepraat hebben, geluisterd hebben naar elkaar. En soms zelfs, zoals Brahimi dat zei... maar dat kan ook weer wat optimistisch zijn... begrip hadden voor elkaar, standpunten. En dat ze dus weer gaan verder praten op 10 februari. Ja, goed. En ondertussen, de, de hele buitenwereld is daar sceptisch over. En sommigen zeggen van ja, het heeft weinig uh, uh, succes. Um, is dat ook een beetje het beeld dat er wordt gezwarte Piet? Ja, dat Zwarte Pieter, dat is wel begonnen. Dat is begonnen rechtstreeks natuurlijk over Homs Daar leek een deelakkoordje over voedselhulp bijvoorbeeld... aan mensen in de belegerde Oude Stad. Nou ja, daar is een afspraak over gemaakt. En vervolgens ging het mis in de uitvoering. Ja, en die standpunten waar dan uiteindelijk over gepraat zou worden... over een overgangsregering met of zonder president Assad... daar zijn ze geen steek dichter bij elkaar gekomen. Dat terrorisme wat ik al noemde, daarvan zegt de oppositie... Dat is er inderdaad. Dat heet Al-Qaeda. En daar zijn we ook heel erg op tegen. Dat klopt ook. Maar de regering die ziet als terrorist iedereen die een wapen in zijn hand houdt. Dus ja, dan, dan begin je alweer met de problemen. En dat zijn de problemen waar ze op 10 februari over verder gaan praten. En ik voorspel je, dan liggen de standpunten nog niet dichter bij elkaar. En in de tussentijd zijn er wel uh, weer meer doden gevallen natuurlijk in Syrië. Dat gebeurt elke dag. En er is een uh, Londense club die heeft becijferd... dat tijdens dat er gepraat werd in Genève... er in Syrië 1900 mensen gedood zijn. Ja, en de situatie, wat we hadden nog een beetje hoop dat het in Homs... Hè, dat er iets humanitairs kon gebeuren, is niet verbeterd. Nee, die is niet verbeterd. We hebben de Nederlandse paten natuurlijk daar vandaan gehoord. Mensen lijden honger, het uh, wordt belegerd. En uh, de gevechten ook in het centrum van Homs... die zijn uh, tijdens die gesprekken echt helemaal niet minder uh, geworden... En datzelfde geldt natuurlijk op andere plaatsen in Syrië. Ja, het is, het is heel droevig. Het is wat iedereen ervan verwacht. En het risico wat je hoopt, en dat zegt Brahimi natuurlijk ook. Hij is niet dom, dat ziet hij ook wel. Mensen kregen hoop en mensen zijn nu dus teleurgesteld. Het enige wat hij daarop kan antwoorden is... we hebben kleine stapjes gezet en laten we hierop voortbouwen. Ja, Op 10 februari gaan de besprekingen dus uh, verder. Waar uh, gebeurt dat weer in Geneve? Gebeurt weer in Genève. En nog een kleine slag om de arm, hoor. De oppositie die heeft al gezegd: Wij komen. Dat wil zeggen, dat deel natuurlijk van de oppositie uh, wat aan tafel zit. Want uh, wat meer islamitische oppositiegroepen en ja. de al qaeda groepen, die zijn er natuurlijk niet bij. En de regering die heeft uh, gezegd: Wij moeten overleggen met Damascus, Dus wij laten nog weten of we daar zijn. Uh, we u. moeten het afwachten. Dankjewel, Sander. Dit was het Radio 1-journaal. Zodadelijk de EO met Dit is de Dag. Mag je fixen? Heeft de presentatie in handen. Dan hoort u ook het. Het vervolg van de wedstrijd haase Stefanek, oftewel Nederland tegen Tsjechië. Mark Brassen, wat is de stand? De stand is 3-0 in het voordeel van Robin Haase in de vierde set. Hij staat 2-1 achter in sets. Het is nog hoop. Blijf luisteren, hoort u het afloop van deze wedstrijd van Mark. Nog een mooie avond en alvast een heel goed weekend toegewenst. En wat mij betreft, tot morgen volgend.